Een wandeling door de Hoogstraat. Hoorspel van Michael Brett, vertaald door Nanko G. Hazelhof. Regie Jan C. Hubert. Adem? Kijk eens waar Maxwell uit en zegt dat hij onmiddellijk bij me komt. Ja, meneer Adem, is er iets? Blijkbaar. Uh, ja, weet je portier. Oh, Charlie, luister eens, weet je waar meneer Maxwell is? Nee, juffrouw, ik heb hem vandaag nog niet zien binnenkomen of weggaan. Oh, oh, oh wacht u even, daar komt hij net aan. Voor zoekt naar uw meneer. Nou, zegt u mij dat meneer Elton naar hem heeft gevraagd. Hallo, vrouw van mijn dromen, zocht je me? Ja, ik niet, maar meneer Elton. Hij is des duivels. Schiet eens maar een beetje op. Nou, als hij des duivels is, kan ik misschien beter eerst nog een eentje omgaan tot hij wat gekalmeerd is. George, luister nou eens. Nou, goed, goed, goed, goed, maak je niet dik. Je bent net zo heerlijk slank. Ik kom eraan. Wat ik zeggen wil, Stella. Ja? Ik bedenk me net dat ik jou op alle mogelijke en onmogelijke manieren ten huwelijk heb gevraagd. Alleen nog niet over de huistelefoon. En daarom vraag ik je... Oh, wat moet je toch met zo'n jongen beginnen? Is die uh, binnen? Ja, ga maar gauw. Binnen. U wilt het bespreken, Melden. Ja, dat wil ik zeker. Kom binnen. En doe de deur achter je dicht. Ja, meneer. En kijk niet zo hinderlijk opgewekt. Is er iets gebeurd, meneer? Ja, natuurlijk is er iets gebeurd. Maxwell, ik wil de waarheid weten. Probeer me dus niet met een kluitje in drie te zuren... met die gladde tong en die ontwapenende glimlach van je... want dat neem ik niet... Begrijp u niet, meneer. En zit me daar niet zo aan te grenzen. Ik weet wel dat het op jou niet de minste indruk maakt... dat ik toevallig de hoofdredacteur van deze krant ben... en jij mijn allerjongste verslaggever, maar... De, nou ja. Maxwell, luister. Ja, meneer. Vanmorgen, om een uur of elf heeft de burgemeester de nieuwe exercitiehal... van de vrijwillige landstorm in de Veemartstraat geopend. Naar nou, ik meen te weten ben jij daar ook geweest. Ja meneer, dat was een bijzonder indrukwekkende vertoning. Ja dat geloof ik graag. Ik was niet als verslaggever meneer, ik kwam toevallig langs. Ja jij zal niet toevallig ergens langs komen. Naar wat ik ervan heb gehoord is dat toen het volgende gebeurd. Nadat iedereen plechtig afscheid van hem had genomen... ...werd de burgemeester onder de tonen van een bittere mars van de militaire kapel... ...met de gebruikelijke strikages naar zijn dienstauto begeleid. Ja, dat was prachtig meneer. Behalve dan dat een van de trombones de ander niet bij kon houden... ...en een paar maanden achter was. Ja. Ik maar er waren wel. toch toeschouwers die vonden dat de kapel beter speelde dan de vorige keer. Wee nou wel eens je mond houden. Neemt u me niet kwalijk meer? gaat u door? Dank je voor je toestemming, ja. Ik heb me verder laten vertellen dat op het hoogtepunt van de plechtigheid... de dienstauto van de burgemeester weigerde te starten ja. En dat er zich enkele ogenblikken later een geweldige ontploffing voordeed... waarbij de knalpot van de auto uit elkaar stond. Ja, dat klopt, meneer. Iedereen lachte zich een ongeluk. De mensen lagen haast dubbel. Nou, behalve de burgemeester. Ja, dat kan hem moet voorstellen. Nog één vraag, Maxo. Heb jij die ontploffing veroorzaakt? He? Door de uitlaatpijp van de auto van de burgemeester... ...dicht te stoppen met een aardappel. Grote gode. Nee, meneer. Weet je dat zeker? Ja, meneer, heel zeker. Om u de waarheid te zeggen ben ik nog nooit op het idee gekomen. Anders had ik het vast gedaan. Wat? U zult toch moeten toegeven dat we hier in de stad... ...nog nooit zo'n opschepperige, verwaande en onsympathieke burgemeester... ...hebben gehad als deze. Ja, dat ben ik goed met je eens. Maar dit wil nog niet zeggen dat jij je met een aardappel in de lucht moet laten vliegen, hè? Ik begin te begrijpen dat het voor u vaststaat dat ik de schuldige ben. Wie anders zou zoiets kunnen doen? Wilt u beweren dat ik er een gewoonte van maak met rauwe aardappelen in mijn zakken rond? Onder het publiek dat naar het vertrek van de burgemeester stond te kijken... ...bevond zich blijkbaar ook een huisvrouw die een mandje bij zich had... ...dat tot bestens toe vol aardappelen zat. De conclusie ligt voor de hand. Jij hebt een van die aardappelen weggenomen. In ieder geval, dat is ook de theorie van de politie. Maar waarom denkt de politie dat ik het gedaan heb? Omdat iedereen jou onmiddellijk verdenkt... als er hier in de stad iets verschrikkelijks gebeurt. En daar heb ik dan genoeg van. Versta je? Ik versta u heel goed, meneer. Ja, ik begrijp het niet. Of je zoekt de moeilijkheden... Of het is iets in, in je aard, in je gestel, waar je niks aan doen kunt. Maar hoe dan ook, ik ben tot de conclusie gekomen dat jij niet geschikt bent om verslaggever te zijn bij een bezadigd provinciaal dagblad. Is mijn indruk juist dat ik weer eens ontslagen ben? Ja. Uh, uh, dat wil zeggen, niet helemaal. Ik ben geen onmens. Ik verwacht bij iemand van jouw leeftijd nog niet het verstand van een volwassene. Ik ben zelf ook jong geweest. Ja, ja, ja, dat, dat, dat kan eens niet anders, meneer. Ja, natuurlijk ben ik vroeger ook jong geweest. Jij denkt toch zeker niet dat ik geboren ben... met een kaal hoofd, een buikje en een vals gewit, hè? Ik heb eigenlijk nog nooit over dat probleem nagedacht, meneer. Ik ben ook eens net zo jong, hartstochtelijk, geestdriftig... en vol durf geweest als jij. Weet u, meneer... Ik bekijk u nu plotseling met heel andere ogen. Kijk dan nog maar eens heel goed. Want van nu af aan zul je me niet vaak meer zien. Wat jij nodig hebt is een baantje waarbij je achter een bureau zit. Een baan waarbij je niet de straat op hoeft. Zodat je geen kans krijgt van de vroege morgen tot de late avond allerlei noodtoestanden te veroorzaken. Nou, het toeval wil dat een van onze adverteerders bereid is hier in dienst te nemen. Juist. Ja. Nou, ik moet zeggen dat u me teleurstelt, meneer. Dat ik jou teleurstel? Ja. Gooi me eruit als u dat nodig vindt. Maar zus, uw gebeten niet in slapen door maar een ander over te doen... en dan te beweren dat het allemaal voor mijn eigen best wil Metzal, dit is een ongepaste en onbeschaamde opmerking. Nee, meneer, ik ben alleen maar eerlijk. Maar wat moet ik dan? Zolang jij hier werkt weet ik het ene ogenblik niet... wat me het volgende ogenblik boven mijn hoofd hangt. Ik zal mijn leven beteren, meneer. Ja, de vorige keer heb je dat ook gezegd, ja. En wat is er toen gebeurd? Je was nog niet op straat... of je raakte in gevecht met een politieagent. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. En... Dat heeft de politierechter zelf gezegd. Ja, ook alleen maar omdat je hem met je verhaal... zo volkomen in de war had gebracht... dat hij niet meer wist wat voor of achter en wat onder of boven was. Nee, Maxel. Jij, jij hebt iets in je... ...waardoor je de moeilijkheden als het ware aantrekt. Wat drommel! Jij kunt nog niet eens een keer gewoon de Hoogstraat doorlopen... ...zonder dat er iets gebeurt. Dat meent u niet, meneer? Dat meen ik wel. Ik zou er alles onder durven voor hebben. Alles wat je maar wilt. Dat jij niet de Hoogstraat kunt uitlopen en weer terug... Zonder dat jij iets doet waardoor ik weer allerlei last en aardigheid krijg. Dat meent u toch niet echt, hè? Ja, nou, natuurlijk meen ik het. Dan accepteer ik. Wat? Hoe doe je? Ik neem die weddenschap aan. Ik zal u bewijzen dat u ongelijk hebt. En dat ik wel degelijk mijn leven kan beteren. En daarvoor zet ik mijn baan in. Ja, waar heb je het over? De Hoogstraat is... ...anderhalve kilometer lang. Die loop ik heen... ...en terug. Als u wint... ...dien ik mijn ontslag in... ...en neem die andere baan. Maar als ik win... ...blijf ik bij de gazette. Maar luister nou eens even... Ja, kom, kom, kom nou meneer... ...u klopt me toch niet terug? Daar gaat het niet om. Daar gaat het wel degelijk om meneer. U hebt me uitgedaagd. Wat ik? Ik? Jou uitgedaagd? Wanneer dan? Daarnet... ...u zei dat ik niet door de hoogstraat wil lopen... ...zonder in moeilijkheden te raken. Dat kan je ook niet, Nee. Als u daar dan zo zeker van bent, hebt u ook niets te verliezen. En bovendien, als zou blijken dat u gelijk had, meneer... dan zou ik het met u eens zijn dat ik niet geschikt ben om op de kazette te werken. Ik heb nog nooit zo'n krankzinnig idee gehoord. Ja, maar het is toch meer of meer uw eigen voorstel? Het komt erop neer dat u me erin hebt laten lopen. Heel handig van u dat u me gedwongen hebt u op die manier in de kaart te spelen. Alle eer, alle eer... Moet ik nou dankje zeggen? Nou, dat is dus afgesproken. Ja, ik heb altijd al geweten dat u een fijne vet was. En laat iemand die iets anders weer de weer vooruit mijn buurt blijven. Maar één ding is zeker. Als ik een keer moeilijkheid raak, hoort u het gauw genoeg. Tot ziens, meneer. Hm? Oh, en wat die burgemeester betreft, ik blijf erbij dat ik hem jammer genoeg niet in de lucht heb laten vliegen. Maar, maar, Hé, maar, Oh, George. Heb je je ontslag gekregen? Ben je gek? Natuurlijk niet. Het idee. George? Nou ja, het, het scheelde niet veel mee. Maar uiteindelijk hebben we er een weddenschap van gemaakt. Een weddenschap? Hij beweert dat ik niet heen en terug door de hoogstraat kan lopen zonder in moeilijkheden te komen. Ik beweer dat ik dat wel kan. En dat ga ik nu bewijzen. Als het goed gaat, blijf ik hier. Als het niet goed gaat, verdwijn ik. Ik begrijp het. Nou, George... Zullen we dan maar afscheid nemen? Ja, dat ben jij leuk, zeg. Ik ken je. Je hebt geen schijn van kans. Goed zo. Doe maar. Spreek me maar moed in. Geef me nieuwe hoop. En dat bewonder ik altijd zo in je, Stella. In tijden van de hoogste nood ben jij als een rots in de branding. Een lichtstraal in de diepste duisternis en wanhoop. Een reddingboei voor een stakker die op het staat te verdrinken. George. Laat je weer helemaal meeslepen. Nee, ik kom niet schepen. Met al het gepraat kom je nergens. Dat is het misschien. Huh? Ja, ik geloof dat ik het heb, George. Je hebt één kans. Eén kans? Wat bedoel je? Eén kans om die krankzinnige weddenschap te winnen. Je loopt de hoogstraat uit en weer terug... zonder je mond ook maar één keer open te doen. Wat er ook gebeurt, je zegt geen woord. Hoe kan dat nou? Ik kom natuurlijk mensen tegen die ik ken. Nou, wat moet ik dan doen? Geen woord, zeg ik je. Van het een komt het ander, zo zeker als twee x twee vier is. Je houdt je mond stijf dicht. Het is je enige kans. Maar dan denken mijn vrienden dat ik ze opzettelijk negeer. Dat moet je ze later dan maar uitleggen. George, het is mijn heilige ernst. Ik ken je door en door. Ik weet precies wat er gebeurt. Doe alsjeblieft wat ik je gezegd heb. Wat er ook gebeurt, zeg niets. Geen woord. Thank <laughs> you.